In Egypte is de doodstraf van acht leden van de moslimbroederschap omgezet in levenslang. Onder hen is de geestelijke de leider van de beweging, Mohammed Badi. De acht zijn schuldig bevonden aan het organiseren van rellen, moord en sabotage. Dat gebeurde rond het afzetten van hun leider, voormalig president Morsi, ruim een jaar geleden. Daarna werd de moslimbroederschap verboden. De acht mannen werden in april veroordeeld tot de doodstraf, samen met honderden anderen. Voor zover bekend zijn er nog geen doodvonnissen voltrokken. In Lesotho heeft het leger waarschijnlijk een staatsgreep gepleegd. Regeringsgebouwen in de hoofdstad Mazeru zijn omsingeld en het hoofdbureau van de politie is ingenomen. De premier is gevlucht naar Zuid-Afrika... en sprak vanuit daar over een militaire koep. Maar het leger spreekt tegen dat het de macht wil grijpen. Wat er precies in Lesotho aan de hand is, is onduidelijk. Websites van media zijn offline, radiozenders zijn uit de lucht gehaald... en veel telefoons werken niet. Een maand geleden stuurde de premier van Lesotho het parlement naar huis, waarna de spanningen in het land hoog opliepen. Koning Willem-Alexander heeft tijdens de viering van 200 jaar koninkrijk in Maastricht de Duitse president Gauck omhelst. Hij deed dat na een toespraak van Gauck, die daarin zei dat de ramp met de MH17 ook hem en veel Duitsers heeft geschokt. Gauck noemde het moeilijk om feest te vieren in een tijd van rouw. Volgens de president toont het geweld in Oekraïne de noodzaak aan van samenwerking in Europa. Bij de viering in Maastricht was ook Belgische en het Luxemburgse vorstenpaar aanwezig. Het weer nog van tijd tot tijd zon verder verspreid in enkele buien. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het op, maar langs de kust kan nog een bui vallen. Morgen opnieuw regen, mogelijk met de onweer, maar ook geregeld zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed.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 En jij beleeft het. Het winnen van ZFM, TV, radio en internet. -M -M. Dit is ZFM Race Radio. Yes, me come like Al Capone. When me sing, I wanna have sex.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 Can't go wrong. Do the wild thing. Take a little swim, girl. I'm gonna make you sing. They out them, dig out them, dig out them. Oh, them I like to have fun now. They out them, dig out them, dig out them. Hey. Girl, I'm gonna make you sing. I wanna have. De hete zomer van ZFM. ZFM's Zandvoort 106.9 FM. But then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 Goed Als je het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 als ik dans, dus steek ik mijn voeten op, ik voel me ga mijn voeten ik ik ga ik voel ik mijn voeten ik ik dans, als ik mijn ik ga mijn voeten ik dans, ik mijn ga ga ik ik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 cannot wait. I en zo moet